6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Grootste Europese banken versterken kapitaalbuffers. Woningcorporatie Breda in grote geldnood. En Holleder in tv-programma College Tour. De 71 grootste Europese banken hebben hun kapitaalbuffers... met 200 miljard euro versterkt. Dat blijkt uit de stresstest van de Europese bankenautoriteit... Bij de vorige stresstest in december bleken 37 banken nog onvoldoende buffers te hebben om een nieuwe bankencrisis op te vangen. Volgens de EBA zijn 27 van die banken erin geslaagd om de buffers te verhogen. In Nederland zijn ING, ABN AMRO, Rabobank en SNS Real getest. De resultaten van de individuele banken worden rond half zeven over een half uurtje dus bekendgemaakt. Woningcorporatie Laurentius in Breda verkeert in grote geldnood. Volgens de corporatie kunnen deze week al sommige rekeningen niet meer worden betaald. De corporatie is in overleg met aannemers, leveranciers en geldschieters. Laurentius heeft al langer financiële problemen. De corporatie investeerde in vastgoed dat door de crisis moeilijk is te verkopen. Daarnaast verdenkt justitie de ex-directeur van miljoenenfraude. De corporatie onderhandelt met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw over 25 miljoen euro financiële steun. Van een mogelijke uitstel van betaling of een faillissement zou geen sprake zijn. Het Openbaar Ministerie wil dat zakenman Frans van Andraat ruim een miljoen euro betaalt aan de staat. Volgens DOM OM heeft de zakenman dat bedrag verdiend aan de verkoop van tonnen grondstof voor mosterdgas aan het regime van de Iraakse dictator Saddam Hussein. In 2007 werd Van Anraad in hoge broep veroordeeld... tot 17 jaar cel voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden. Eind jaren 80 kwamen in Irak bij een luchtaanval met het mosterdgas... 5000 koerden om. De rechter doet over zes weken uitspraak. Minister Opstelten van Veiligheid wil graag dat het onderzoek... van de commissie Cohen naar de rellen in Haren eerder klaar is... als dat mogelijk is. Dan zei hij bij een bezoek aan Haren. De verwachting van de commissie is dat het onderzoek... vier tot zes maanden gaat duren...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 De islamitische Stichting Nederland gaat samen met de bloedbank Sanquin op zoek naar Turkse bloeddonoren. De stichting vindt het belangrijk dat er meer donoren komen. Een groot deel van de achterban van de Stichting is Turks. We wonen en werken nu zo'n 50 jaar in Nederland en deze actie is er omdat we een positieve bijdrage willen leveren aan de Nederlandse samenleving, Zijn woordvoerder in het Radio 1 Journaal. Volgens de Stichting is het een religieuze verplichting om bloed te geven, maar is dat door de eeuwen heen vergeten. De profeet heeft zelf ook bloed gegeven. Het is een religieuze deugd en dat moet in ere hersteld worden, zegt de stichting. De politie heeft een man opgepakt voor de steekpartij in Amsterdam-Noord vannacht... waarbij een vrouw van 38 omkwam. Hij meldde zich samen met zijn advocaat bij het huis waar de steekpartij was gebeurd. Vannacht kreeg de politie een melding van een meisje van 12... dat zei dat haar moeder was neergestoken. De vrouw was de bewoonster van het huis. Het meisje is ondergebracht bij haar vader, die ergens anders woont. De autoverkopen zijn in het derde kwartaal van dit jaar flink gedaald. Vergeleken met hetzelfde kwartaal, vorig jaar zijn er een kwart minder verkocht. En dat blijkt uit de cijfers van de rijvereniging en de BOVAG. Door de economische crisis zijn er in de eerste negen maanden 427.000 nieuwe auto's verkocht. Zijn er bijna 27.000 minder dan een jaar geleden in die periode. Best verkochte model is de Volkswagen Polo, gevolgd door Renault Megane en de Peugeot 107.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 Dan nog het weer. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. En vannacht dan tijdelijk iets droger, maar tegen de ochtend volgt opnieuw regen. En dan vooral in het zuidoosten. In de rest van het land is er ook wat ruimte voor de zon. En met 13 tot 15 graden is het dan de frisse kant. Vrijdag volgt een grijze en natte herfstdag. Aan WB Verkeersinformatie nog steeds de meeste vertraging in de regio's Utrecht en Rotterdam. Bij Groningen ook veel vertraging, vooral in de stad en ook rond de stad op de wegen daar, heeft te maken met de verkeerslichten die niet goed werken bij het knooppunt Julianaplein, die worden nu met de hand geregeld. Bij elkaar 190 kilometer file door het slechte weer toch nog een drukke spits. Ik noem de bijzonderheden op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Den Haag en Zoeterwouderdorp 9 kilometer, had ook te maken met een kapotte auto. Op de A8 Amsterdam richting Zaandam bij Zaandijk 5 kilometer, na een aanreding zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, voor het knopend Rottepolderplein 6 kilometer, ook dat is een aanreding, daar is de rechte rijschok dicht. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland is de weg helemaal dicht tussen knopend Gouden en Nieuwekerk aan de IJssel, ook dat is een aanreding met meerdere auto's. Dat geeft ook vertraging de andere kant op. Vanaf knooppunt Terbregseplein tot aan Moordrecht staat er 8 kilometer. En op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Reewek en Zevenhuizen 7 zeven kilometer. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden vanaf knooppunt Gouwe... volgt dan de borden Den Haag en Delft. Hé, hey, fijn hè? Geen btw betalen. Geen btw? Hij is toch omhoog naar 21 procent? Nee joh, niet voor iedereen. hè? Huh? Ja. Oh,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 NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdiep. 9 over 6. Goedenavond. Zo direct meer over die stresstest van de Europese banken. En ook cabaretier en schrijver Johan Frets. die gaat vanavond plezier beleven aan het eerste debat tussen Romney en Obama. En wij dus ook. Eerst dat nieuws over Turkije. Want in Turkije zijn vijf mensen omgekomen door een mortiergranaat uit Syrië. Volgens Turkse televisiestations zijn vier van die slachtoffers kinderen... Correspondent Bram Vermeulen. Bram, hoe is dat gegaan? Een Syrische granaat die dus in Turkije is neergekomen? Ja, je moet je voorstellen dat dit, dit dorp uh, dat ligt echt strak tegen die Syrische grens. Uh, aangeklemd, Zo dicht dat je als je daar aan de grens staat gewoon het Syrische dorp kunt liggen. En daar is in de afgelopen weken heel hard gevochten. En daar zijn er ook al andere incidenten geweest. Nog een paar dagen geleden is daar een motier uh, de, de grens overgevlogen. Uh, en is terechtgekomen ook in een woonwijk. In, in dat tijd hebben ze geluk gehad. Uh, er waren alleen wat gewonden door uh, rondvliegend glas. Dus iedereen kon toen uh, opgeluk ademhalen. Vandaag is het misgegaan en zijn er inderdaad uh, vijf mensen bij om het leven gekomen. En ik denk dat de Turken dat niet licht zullen opnemen. Nee, maar het is wel de vraag hoe zwaar ze het durven of kunnen opnemen. Kijk, de minister van Buitenlandse Zaken doet op het moment wat hij behoort te doen in dit soort gevallen. Hij belt met Damascus. Hij beklaagt zich, net als hij de vorige keer heeft gedaan. Hij heeft een diplomatieke klacht uit laten gaan. Dat doet hij vandaag weer. Um, het, het probleem wat de Turken hebben is dat ze ten eerste geen ambassade of meer hebben in, uh, in Syrië. Dat hebben ze gesloten. Dus het diplomatieke verkeer is buitengewoon lastig. Maar de vraag is ook wat de Turken durven of kunnen doen. Ze hebben in juni nog gezegd, toen, je weet het nog wel toen dat uh, Turkse gevechtsvliegtuig werd neergehaald boven Syrische wateren. Als de Turkse luchtmacht of het Turkse leger nog één keer zo dicht bij de grens komt... Dan zullen wij reageren. Sinds die tijd zijn er nogal wat incidenten geweest langs de grens... met nu dus deze climax van vijf doden, zelfs aan de Turkse kant, en ze reageren niet. En dat komt omdat ze eigenlijk in een soort dwangbuis zitten van het Westen... dat gewoonweg niet uh, wil reageren, niet wil ingrijpen in Syrië... omdat ze niet weten wat de afloop zou zijn. En alleen wil Turkije niet ingrijpen of iets terugdoen? Nee, Turkije heeft altijd gezegd dat ze nooit zouden ingrijpen zonder internationaal mandaat. Nou, dat internationaal mandaat moet uit de VN-veiligheidsraad komen. En je weet, China en Rusland zouden daar nooit mee instemmen. En dus kan Turkije alleen maar op een dag als vandaag hele grote woorden gebruiken... ...het geweld veroordelen, nog één keer oproepen op president Assad om af te treden. Maar daar werkelijk de grens over gaan om zo'n actie te vergelden als hij al van het Syrische leger komt natuurlijk, want dat weten we nog niet. Uh, ja, daarvoor lijkt het nog altijd te vroeg. Dankjewel, Bram Verbeulen was dat. Komende nacht het eerste debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten... Romney versus Obama in Denver, Colorado. Het wordt gezien als een van de laatste kansen... vooral voor de republikein Mitt Romney om zijn achterstand in te halen. En dat moet hij dus doen in een staat als Colorado. Waar dat debat plaatsvindt het is een van de belangrijke swing states. De campagne is daar in volle gang, breekt een van de kiezers. Uh, Mijn naam is Margaret Greivel. Een uh, gepensioneerd leraar maatschappijleer... Living in Lakewood, Colorado. Waar door de twee politieke partijen hard om wordt gevochten. Denver, the city, is very democrat-oriented. The western suburbs used to be all Republican. We zitten hier een beetje ten westen van Denver. De stad Denver die is helemaal Democratisch. De buitenwijk waar ik hier zit, Lakewood, die was altijd compleet republikeins. Maar dat is nu gemixt geworden, gemengd geworden. Met 6% zwevende kiezers, onbesliste kiezers. You might notice people walking house to house with clipboards. En die gaan van deur tot deur, bellen ze aan, maken ze propaganda voor hun kandidaten. But if you are listed as an independent, you are, we call it fair game. En als je hier staat geregistreerd als independent. Dan, uh, dan geldt je hier voor de partijen als loslopend wild. En dan word je permanent bestookt. Wat, wat, wat merkt u er zelf zo van, van de hele campagne, hoe die nu in gang is? Is het heviger dan andere jaren? It's very active, um, because Colorado is a swing state. Het is bijzonder actief op dit moment, want Colorado namelijk is een van de acht à tien zogeheten swing states. Staten die dus de verkiezingen gaan bepalen. ...staat er waarvan niet zeker is wat de uitslag is. Ik guess 12 tot 15. 12 tot 15 spotjes per uur, That many? Oh, minimum. <laughs> minimum. Een 30 seconden. <laughs> ja, en dan trekt Margaret een gezicht alsof ze helemaal knettergek wordt. Wat we doen is, when the tv program starts, we hit pause. Oké, okay, dus Margaret neemt de shows op... en weet dan ongeveer precies wanneer ze op Fast Forward moet drukken. Eigenlijk is het hoogtepunt dus nu op dit moment. Want Colorado kan vervroegd stemmen. We kunnen al over twee weken stemmen. Dus we worden nu maximaal bewerkt, zeg maar... Obama's spending drove us 5 trillion dollars deeper in debt and now we have fewer jobs than when he started. Why make us suffer <laughs> showing us the same commercials sometimes back to back. We hebben nu drie commercials gezien in korte tijd waarvan twee dezelfde Republikeinse. Waarom moet ik zo lijden? Gaat u het debat kijken vanavond? Absolutely. Wat verwacht u van wat is uw verwachting van het debat? Ik ben niet zeker. of van de teams hebben kind een of beetje it. Het is net als met een voetbalwedstrijd. Beide partijen dekken zich in en zeggen dat de ander wel heel erg goed is... en dat ze wel heel hard moeten werken om te winnen. Bereiden hun aanhang dus voor op een teleurstelling. En de andere team zegt hetzelfde. same die oh, Broncos, die zijn echt goed. Dat That Peyton Manning, you weet know. je. De Broncos, de plaatselijke American Football Club. Een verslag van correspondent Wessel de Jong. Voor de lieper liefhebbers en deskundigen komen 'de nacht om drie uur' dus dat verkiezingsdebat wordt bekeken um, in de Melkweg in Amsterdam. En de avond die zal worden geopend door cabaretier en schrijver Johan Frets. Goedenavond. Goedenavond. Met een speciale speech begrijpen we wat wordt dan Goed. van de teneur. Uh, de teneur wordt eigenlijk dat ik me heb afgevraagd als Obama nou niet in zijn herverkiezingscampagne zat... en hij zou echt mogen zeggen wat hij, wat hij echt vindt. Wat zou hij dan tegen de supporters zeggen die hem nu zo, zo hard laten vallen en hem zo bekritiseren... terwijl ze vier jaar geleden allemaal in tranen geroerd waren over zijn, zijn mooie verhalen over hoop en verandering? En wat zou dat en, dan zijn? Uh, nou, Ik denk dat de strekking eigenlijk wordt dat, uh, dat hij toen ook heeft gezegd in heel veel van die verhalen... van het, het, uh, ik heb het over hoop en verandering en dat is iets... Waar ik in geloof. En als jullie daar ook in geloven, dan, dan uiteraard hoop ik dat jullie op mij stemmen. Maar ik hoop ook dat jullie daar iets mee doen. Dat dat iets, dat, dat een beweging is die ook verder gaat na verkiezingsdag. En ik denk dat hij best wel ook als president ook best teleurgesteld is. In dat mensen nu zeggen van ja, ik heb op jou gestemd en je zou verandering brengen. En het is uh, uh, ik heb het nog steeds kut. Terwijl hij ook heeft gezegd van ja, je moet, je zult zelf ook in beweging moeten blijven. Dus met die gedachte ben ik een beetje gaan spelen. Ja, waarschijnlijk niet dat hij dat soort woorden gaat gebruiken, zelf, Obama. Uh, nee, nee, zeker niet. Dat, dat lijkt me electoraal voor hem ook erg onverstandig. Maar daarom is het des te leuker om, uh, omdat ik die verplichting niet heb om, dat, uh, om eens in die, die binnenwereld te duiken. Ja, waar kijkt u nou in het bijzonder naar uit in dit debat? Nou, ik hoop eigenlijk dat er gewoon uh, dat er één moment komt dat een van de kandidaten uit uh, het gescripte gedeelte breekt. Hè? Dat iemand echt een beetje zo geprikkeld raakt dat hij echt zegt wat hij vindt. En, uh, want die debatten worden echt tot in den treuren voorbereid. Het schijnt zelfs zo te zijn dat de teams de decors tot op de millimeter nalaten bouwen. Dus, het is gewoon voor tonnen worden die decors nagebouwd, zodat de kandidaten in precies dezelfde omstandigheden kunnen repreteren. Dus nou ja. ja, weinig komt staan. Wat is dat voor, voor idiotie? Ja, ja, dat staat in het fantastische boek uh, Game Change over de verkiezingen van 2008. Dat inderdaad dan echt zo'n studio helemaal wordt nagebouwd, plint voor plint, uh, millimeter voor millimeter, met de bouwtekeningen die ze dan van de omroep krijgen. Zodat ze niet van het licht schrikken ofzo, of zo, ja, of niet strikken. Ja. ja, maar je moet je voorstellen dat je dus de, de studio van de wereld door nagebouwd wordt voor, voor een debat uh, wat daar is tussen, tussen, tussen verschillende kamerleden of fractievoorzitters. Dat, dat zou hier krankzinnig zijn, maar dat, dat gebeurt daar dus. Dat kan ook alleen maar in Amerika. Waar moeten we nou op hopen als je kijkt naar de krachtmeting tussen die twee op zeg maar de underdog, dat hij ons gaat verrassen? Romney, heb ik het dan over? Nou, ik, kijk, ik, ik blijf, uh, hoe, uh, hoe kritisch ik hem ook, ook uh, volg, ook zeker op, op, op het wereldtoneel, wel een supporter van Obama. Ik vind dat hij heel veel voor elkaar heeft gekregen met als eigenlijk het hoogtepunt eigenlijk die gezondheidszorgwet. Voor een eerste termijn in deze crisis is dat echt gigantisch. Maar uh, ik, ik denk dat de media heel erg smachten naar een veranderend narratief. Dus als Romney het ook maar een beetje beter doet dan mensen verwachten... en dat is denk ik niet zo moeilijk meer met de lage verwachtingen die, die hij uh, gewekt heeft... dan zal dat narratief uh, uh, als een soort van comeback worden gezien. Zoals we dat ook bij Samson hebben gezien in Nederland... toen de strijd eigenlijk alleen nog maar tegen Rutte en tussen Ru Rutte en Roemer leek te gaan. Het dus... narratief, de verhalen. Nou, we gaan het zien komende nacht, direct ja, met de, de speech in Dank de Melkweg. Ja. Johan Frits, cabaretier en schrijver. Dank u wel. Fijne avond. Doei. Dank u. Doei. Ajax voetbalt tegen Real Madrid en die houdt kamp zo over de vraag of Ajax een kans maakt. Levert dat files op in de buurt van Amsterdam? Jolande van der Velde bij de AWB. Het is wel druk bij Amsterdam, Tim, maar dat heeft vooral te maken... met aanrijdingen onder meer op de A8 en ook op de A9. Maar ik noem nu even de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Die is nog steeds dicht tussen Knoop met Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. Dat is nu vanwege technisch onderzoek na een aanrijding eerder vanmiddag. Volgens Rijkswaterstaat blijft die nog zo'n twee uur dicht. Daardoor loopt het verkeer op de A12 van Utrecht naar Den Haag aardig vast. Tussen Rewek en Zevenhuizen staat zo'n acht kilometer... En op de andere kant, op de A20, vanuit de hoek van Holland naar Gouden. Daar staat tussen het knopen Terbrechtseplein en Moordrecht inmiddels 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Ajax, ja, dat zal geen makkie zijn. Real Madrid, vanavond. En die houtkamp. kamp, goedenavond. Goedenavond, Lucella. Hoe uh, groot acht jij de kans dat Ajax vanavond de eerste punten pakt? Nou, laat ik het zo zeggen. De laatste twee seizoenen hebben ze vier keer tegen elkaar gespeeld. Ajax heeft 0 keer gescoord en twaalf doelpunten tegen. Verloren met 2-0, 4-0 en 2-0 en 3-0. Ik denk dat het moeilijk wordt. Nou, Mourinho, de coach van Real, zei gisteren wel dat hij verwacht dat Ajax nu beter is dan het vorige seizoen. Was dat beleefdheid, denk je, of zit er wel iets in? Nee, dat, dat geloof ik ook wel. De, de, een aantal jongens heeft gewoon wat meer ervaring opgedaan vorig jaar. Dus tegen Real Madrid, Manchester United het goed gedaan. Uh, ik zei wel 0-12 in, in doelpunten de laatste vier keer. Maar uh, gelukkig blijft het een, een leuk spelletje waar nogal veel bij mogelijk is. Uh, ja, Ajax. Is dik de uh, Dick underdog. En dat weet Mourinho ook hoor. Maar Mourinho kijkt ook naast aan de zondag. Want dan is de Klassico. Dan moeten ze uit tegen Barcelona. En gisteren hebben ze bij Barcelona gezien... dat, uh, dat er toch van alles kan gebeuren in zo'n Champions League wedstrijd. En misschien, daar hoop ik een beetje op... dat hij misschien wel een paar spelers niet gebruikt vanavond. Hij heeft de eerste wedstrijd gewonnen, Mourinho. Bij Manchester City met 3-2. En Ajax heeft de eerste verloren met 1-0 bij uh, Dortmund. Uh, ja... Ik, ik hoop op een, een, een klein stuntje vanuit. En, en hoe zet Frank de Boer zijn elftal neer? Uh, ja, ik denk ongeveer hetzelfde als uh, afgelopen weekend. Dat uh, met Babel in de spits, dat is trouwens wel grappig. Die speelt uh, tegen bijvoorbeeld Arbeloa en Xabi Alonso. En die hebben weer met elkaar gespeeld, met Babel, bij Liverpool ooit. Maar ik denk dat Babel gewoon in de spits speelt. En dat hij niet al te veel aan het uh, team zal veranderen. Uh, het is een belangrijke wedstrijd uh, om, om echt te maken in deze groep D moet Ajax wel minimaal een puntje pakken. En dan kijken naar het doelsaldo, al die nullen die je net even opleverde. Ja. Uh, mag ik dan aannemen dat Rio misschien niet met al zijn sterren aantreedt? Nou ja, wat ik al zei, de Klassico aanstaande zondag die staat op het programma. Misschien dat dat uh, meespeelt. Uh, ik, ik, ik heb nog geen opstelling gezien. Het is nog te vroeg daarvoor. Over een 2,5 uur is die wedstrijd. Maar het zou me niet verbazen als hij 1 of twee toppers eruit laat. Maar ik denk toch wel dat Cristiano Ronaldo gewoon speelt. En die staat nu op 39 doelpunten in de Champions League. En die wil graag zijn 40 te maken. Maar de stand is nu nog steeds 0-0. Precies van die hardkant. Dank je wel. Dan gaan wij praten over de stresstest voor de banken. Want de Europese waakhond voor de banken... heeft vanavond het resultaat van die nieuwste stresstest gepubliceerd. En wat blijkt, de grote Nederlandse banken zijn geslaagd. Goed nieuws voor die banken natuurlijk. Economieverslaggever Eva Wiesing, goedenavond. Ja, heel Hadden goed nieuws. Hadden ze dat aanzien komen, denk je? Ja, de verwachting was wel dat de, in ieder geval de grote banken... ING, Abinamro, Rabobank met vlag en wimpel zouden slagen. Voor SNS Reaal was het ietsje spannender. Want die kwamen in december net 190. 59 miljoen euro tekort. Toen was al duidelijk dat ze dat geld al bij elkaar aan het uh, schrapen waren. En nu blijken ze nog altijd die minimale kapitaalbuffers te hebben... om uh, als er grote schokken zijn op de financiële markten... als er grote klanten zijn die niet meer hun leningen kunnen afbetalen... om dan die schokken te kunnen opvangen. Dat is het idee van die stresstesten. Ja, want wat hebben ze gedaan met die stresstest? Waar, waar, waar kijken ze naar? Nou, ze kijken naar wat kan er gebeuren uh, in de economie... en hoe staan de Europese banken ervoor... Voor en kunnen ze die klappen opvangen? Bijvoorbeeld, stel dat de dollar in één keer heel weinig waard wordt... of stel dat de vraag vanuit Amerika wegvalt... of stel dat die eurocrisis in één keer heel erg verslechtert... Hoe staan de Europese banken er dan voor? Dat, dat onderzoeken ze. Dat onderzoeken ze al sinds de bankencrisis. Uh, dat is begonnen in 2010. En elke keer zien ze, er, zijn, er is te weinig kapitaal om dat op te vangen. Dus elke keer proberen ze die eisen op te schroeven, die kapitaalbuffers te verhogen. Genoeg buffers dus voor die Nederlandse uh, banken. Als je even buiten de grenzen kijkt, dat is een grote vraag natuurlijk. Maar hoe staat de rest van Europa ervoor? Nou, uit de eerste persberichten, want de details moeten nog verder bekend worden. Uh, blijkt dat uh, de 71 grootste Europese Banken, want alle grote systeembanken zijn onder de loep genomen... hun buffers met in totaal 200 miljard euro hebben versterkt. Dat betekent dus inderdaad dat ze met z'n allen een stevige basis hebben. Maar wat ze nog niet bekend hebben gemaakt... is welke bank met hoeveel miljard euro versterkt is. En de vorige keer, toen bleken 37 van die 71 banken... nog echt veel te weinig buffers te hebben. Nou, en dat weten we dus nog niet hoe die 37 er nu voor staan. Ze zeggen wel van, nou, 27 van die 37... hebben hebben er honderd, zoveel miljard opgehaald. Maar dat zegt nog niks, want het kan de ene bank wel zijn... en de andere niet. Dus daar weten we nog. De, de, de details al niet van. Nee, want het klinkt wat positief, zoals je schetst... maar de conclusie, alles is oké, okay, mogen we nog lang niet trekken? Nee, absoluut niet, want uh, er is ook wel veel kritiek... op die stresstesten. Uh, zijn ze streng genoeg? De allereerste keer dat de EBA die stresstesten deed... was het gewoon een lachertje. Twee Ierse banken moesten... korte tijd later echt heel veel miljarden steun... van de, van de Ierse staat krijgen. De Belgische bank... Dexia moest korte tijd later volledig genationaliseerd worden. Dus die stresstesten zijn wel iets strenger gemaakt. Maar die kritiek die blijft gewoon. En het hele idee van we gaan de markten maar eens even geruststellen... om te laten zien waar de risico's zitten... de markten geloven er gewoon niet in. Nee, en als je kijkt naar de buffers die versterkt zijn... waar halen ze dat geld vandaan? Wordt dat allemaal rechtstreeks bij de ECB vandaan? Nee, nee, Nee, dat is gewoon echt bijvoorbeeld... je verkoopt een onderdeel en met dat geld heb je gewoon laten zien... van hier worden de buffers versterkt. Je leent minder geld uit... En en daarmee hou je meer geld in kas. Dat is waar dus, het bedrijfsleven over klaart, dat ze het te weinig krijgen. Ja, absoluut last van heeft, ja. En als je zegt, de markten die geloven daar toch niet op basis van deze eerste berichten. Waar kijken ze dan met name de komende dagen aan... als meer details achter deze cijfers bekend worden? Nou, ik denk dat ze vooral nu gaan kijken naar wat doen de individuele banken. Van hoe, welke banken hebben de grootste gevaren? Want een bank die op dit moment niet aan die 9% kapitaalbuffers voldoet... nou, daar moet je toch wel voorzichtig mee zijn. Dus dat, er wordt echt wel goed naar die cijfers gekeken... Maar het overal plaatje is nog altijd dat de banken in ieder geval internationaal weinig vertrouwen hebben op in de Europese banken. De Eva Wiesing, dank voor jouw toelichting bij deze nieuwe stresstest, die dus is uitgevoerd op een groot aantal banken in Europa. Dank je wel. En dat brengt ons bij het eind van dit NOS Radio 1 journaal Lucel en ik wensen u een prettige avond. En we gaan schakelen met Joost Eerkmans van WNL met Avondspits. Joost, goedenavond. Ik hoor niks. Ik hoor jou wel. Joost Eermans, goeie avond. Ik hoor niks. Nee, Joost hoort niks, wij horen hem wel. Altijd grappig zo'n momentje. Joost, hoor je ons nu? Nou hoor ik jou. Ja, een echo op de lijn. hè? Een echo. In duo, in stereo... Ik ben op te verstaan, ik kan je aankondigen Tim, dat wij praten over tolerantie zometeen in avondspits. De Sieren, de stichting ideale reclame, zoals je weet, bestaat 45 jaar. Vandaag zijn ze zeer bekend van de, de die met het vuurwerk stunt en handen af van onze hulpverleners. Hun negelusten wordt opgeluisterd met de lancering van een nieuwe campagne, die is vandaag de lucht ingegaan, die komt vanavond of morgen op televisie. Het gaat over tolerantie en daar knapt heel Nederland mee op, zeggen ze erbij. Ik ga het omgekeerde beweren zometeen in avondspits. We zijn te Tolerant 081121 of doe mee via hashtag tolerant, hashtag Eerdmans of hashtag WNL. We zijn te tolerant. Daarover avondspits, u mag het niet missen. We zijn er eventjes na half zeven na het internationaal. Tot zo. Een Audi laat van zichzelf al weinig te wensen over. Hoogste kwaliteit en afwerking, efficiënte motoren en sportief rijplezier. Maar nu is er iets dat het gevoel van een Audi overtreft.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 Langs de A27 bij Nieuwegein hebben omstanders een man uit zijn auto bevrijd. De man was met zijn auto over de kop geslagen en in een sloot terechtgekomen. Vijf mensen zagen het ongeluk gebeuren en konden de omgeslagen auto optillen. Volgens de politie had de automobilist het niet overleefd... als de omstanders niet in actie waren gekomen. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment het weer. Marco Voef. Met uh, flink wat regen nog steeds. Uh, er is al veel regen gevallen in, met name het noordwesten van het land. En nu krijgt het zuidoosten, of de zuidoostelijke helft, moet ik eigenlijk zeggen, ervan langs. Kan uh, behoorlijk wat water vallen en het gaat ook wel even zo door. Blijft de groot deel van de nacht nat met uiteindelijk een minimumtemperatuur van zo'n 11 graden. Ook morgenochtend nog de meeste regen in het oosten en zuidoosten. Uh, elders is het ook niet droog. Er vallen buien en in de loop van de dag van het westen uit dan misschien een klein beetje zon tussendoor. Blijft winderig en het wordt 14 tot 16 16 graden. Ook vrijdag nog een regengebied wat ons parten speelt, met name in de ochtend. Eh, dat trekt dan langzaam naar het oosten en ook vrijdag staat er nog veel wind. Zaterdag durf ik eigenlijk niet zo heel veel over te zeggen. Het kan maar zo droog blijven, maar de regen ligt wel dichtbij. Maar zondag is het allemaal een stuk zekerder. Dan wordt het droger, krijgen we meer zon en worden duidelijk de nachten kouder. ANWB Verkeersinformatie, er staat bij elkaar nog zo'n 120 kilometer file. Veel vertraging rond Amsterdam en Rotterdam. En dat heeft vooral te maken met aanrijdingen. Ik begin met de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Bij het knopend Rottenpolderplein nog 6 kilometer. Bij Haarnem-Zuid is de rechte reishok dicht. De A12 Arnhem richting Den Haag. Bij Knopen Dunette 2 kilometer. De rechte reishok is daar dicht, daar staat een vrachtwagen stil. Langer is de file op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Reewijk en Zevenhuizen 8 kilometer. Heeft te maken met de afsluiting op de A20. Gouden richting Hoek van Holland. Die is nog dicht tussen knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel... vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. Volgens Rijkswaterstaat gaat dat nog wel anderhalf uur duren. Geeft ook vertraging de andere kant op op de A20. Daar staat tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 6 kilometer. Verkeer richting Rotterdam kan het beste omrijden. Via Den Haag en Delft, maar dat lukt niet zonder files. Ook een aanreding op de A58 Breda richting Tilburg. Daardoor tussen Knopend Galder en Gilze 10 kilometer. Bij Gilze is de linker reishok dicht. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. We zijn te tolerant. Welkom bij de meest tolerante avondspits van Nederland. Iedereen mag meedoen. Bel WNL 0800 1121. Ja, goedenavond, volgens Sieren moeten we toleranter, menslievender en vriendelijker worden. En wat klinkt er nu mooier dan dat, het goede doel. Zong zelfs, met een beetje tolerantie ben je altijd op vakantie. Ik vind het de beste Nederlandse band ooit, maar daar klopt geen hout van. Tolerantie leidde tot de moord op Van Gogh en Fortuin. Mensen verwarren namelijk tolerantie met respect en met hoffelijkheid. Want in feite tolereer je iets wat niet goed is. Dat is tolerantie. We tolereren belastingontduiking. We tolereren homohaters, bonusgraaiers of mensen die, het ni die niet willen werken. We tolereren de intoleranten. En tolereren dat kindermoordenaars een tweede kans krijgen. Schieten we niet door met onze tolerantie? Kan de nieuwe campagne van Sier niet veel beter zijn? Nederlanders, gedraag jezelf. Ik stel vanavond, we zijn te tolerant. Bel WNL 0800 1121. Met een beetje tolerantie de jouw altijd op vakantie. Je hoeft nooit meer iets te vinden, we zijn nog aan het gezeik. U hoort mijn vrienden van het Goede Doel. En zij zingen inderdaad tolerantie, daar heb je heel veel aan. Straks spreek ik met Marion Koopman in Avondspits. Zij is campagneleidse van Sieren, die vandaag dus de campagne lanceerde. Tolerantie, daar knapt heel Nederland mee op. En eh, eerst wil ik uw mening horen vanavond hier in Avondspits. Wat vindt u van tolerantie? Zijn we doorgeschoten of moet het juist veel meer eh, la worden? Laat het weten via 0800 1121 of tweet mee. Hashtag WNL, hashtag Tolerant. De eerste beller is, en dat is Elko Lillinga. Goedenavond, Elko. Goedenavond. Oh, Joost. Hallo, reageer maar. Ja, ik ben het uh, helemaal eens met jouw stelling. Uh, met name omdat uh, tolerantie wordt gevraagd, uh, eigenlijk altijd van de Nederlander. Uh, je kunt je al afvragen wie is de Nederlander. En ik denk dat uh, de, ja, de mensen die in Nederland zijn komen wonen uh, vaak uh, ja, die tolerantie niet hebben. Dus wordt het eigenlijk. Uh, ...eenzijdig uh, gevraagd, en dat is in tolerantie nooit zo goed. Maar jij komt en zelf uit Gent, en... zie ik trouwens, Elko. Jij komt zelf ook niet uit Nederland? Ja, nee, nou, ik, ik ben een uh, Nederlander, maar ik uh, ben uh, daar niet heen gevlucht. Ik ben daar ooit voor mijn werk neergestreken. En ik woon daar nog altijd. Ja. Maar uh, in België kan ik wel zeggen, daar word je toch wel geacht. Ik ben ook een, uh, een allochtoon uh, in, in dat opzicht. En ik, ik heb mij ook aangepast aan de normen en waarden in, in België. Ja, nou, jij gooit... Oké, okay, ook het is. Maar, uh, anders, en, en daardoor heb ik een draagvlak. Maar ik denk ook dat. Uh, Jij ja, hebt zelf ook deel uitgemaakt van een uh, politieke partij. Ja. Die juist is uh, ontstaan, denk ik. Doordat andere partijen, de traditionele partijen. Uh, tolerantie eigenlijk altijd uh, te veel hebben uitgehold. Waardoor mensen hun eigen identiteit niet meer herkenden. Ik vind het goed gezegd. En dat er daardoor draagvlak heeft voor het ontstaan is. Ja. Elko, mee eens, dank je wel. Uh, we zijn te tolerant. Goedenavond, Christian Hovius. Christian. Welkom. Christian, je hoort mij misschien wel, maar ik jou niet. Dus dan wachten we daar even mee. Je kunt nog een keer bellen. 0811 21. Henk Hogeweg, 20 mij: Eertmans, de mate van beschaving wordt bepaald door de mate van tolerantie. Albert Nap zegt, we zijn niet te tolerant, hoor Joost. De mens doet nog veel te weinig aan echte naaste liefde. En Mike Thomalen zegt, Eertmans, ik vind dat woordje we wel heel erg generaliserend. Ja, nu ook zelfs een man als Holleder de microfoon geven in de college tour... voor een zaal voor vol studenten. Dan denk ik dat we wel behoorlijk tolerant aan het worden zijn. Hij gaat... Laten onze wijze lessen vertellen hoe het uh, moet, uh, moet zijn op het criminele pad. Ik denk dat we doorslaan. We zijn te tolerant. U doet dus mee 0800 20. Ik spreek Marion Koopman en zij is campagneleidster bij Sieren. Goedenavond Marion. Goedenavond. Leuk om je te spreken. Ik uh, feliciteer je van harte met jullie 45ste verjaardag. Ja, dankjewel. Hè, dat was uh, je, net een receptie achter de rug, begrijp ik. Ja, klopt inderdaad. Nou, het, is, het is nog in volle gang. Ook, je bent er even uitgelopen. Ja, ik ben er even uitgelopen. Ik ben naar een iets stillere ruimte gegaan. Hartstikke leuk. Wat was eigenlijk, weet je dat nog, wat de eerste campagne was van, uh, van, van Sieren 45 jaar geleden? Nou, vind ik een hele goede vraag, maar toen bestond ik nog niet. Want ik ben Kijk, 44 jaar. Dat, dat zou ik ook niet durven zeggen dat je dat je ouder klinkt. Maar eh, we, nee. je kan hem ook niet, niet bij. Uh, je, je kan het niet, uh, niet melden. Want dan was ik even benieuwd naar wat, wat jullie 45 jaar geleden... Nee, ik weet het inderdaad even niet. Nee. Maar die hou je van mij goed. Geef geeft niks, geef niks. Op. Tolerantie, daar knapt heel Nederland mee op. Dat is jullie nieuwste, uh, nieuwste campagne van Siri. Ja. Waarom? En wat ga je laten zien? Nou, uh, belangrijk is inderdaad waarom. Uh, wat we hebben uh, bekeken en onderzocht is dat tolerantie nog steeds door twee derde van de Nederlanders wordt gezien als de belangrijkste kernwaarde van ons land. Nou, dat is al een opzienbarend feit vind ik. Ja. En tegelijkertijd vindt ook meer dan de helft van de Nederlanders, dat is 53% om precies te zijn, dat Nederland de afgelopen 20 jaar minder tolerant is geworden. Ja. En daarom hadden we wel zoiets van, ja, die combinatie van deze twee feiten, van aan de ene kant, we vinden het allemaal heel belangrijk dat we uh, uh, een tolerant land zijn, maar tegelijkertijd vinden we het ook allemaal, dood, nou allemaal, meer dan de helft dat uh, we er minder uh, aan doen of in elk geval dat we minder tolerant zijn geworden. Ja, en zelfs ja. dat 94% had ik begrepen, 94% van de Nederlanders... Ja. vindt zichzelf zeer tolerant en zeker ja. toleranter dan de buren. Hè? Ja, en dat is natuurlijk helemaal bijzonder. Je omschrijft jezelf als zeer tolerant... En je omschrijft de buren als minder tolerant. Ja. Ja, dat is wel nou ja, dat onderwijs... is altijd bijna altijd al zo geweest, volgens mij. Ja. He, dat, dat, maar maar nu gaan jullie dus op die tolerante tour, zeg ik maar even. Eh, wat ga je laten zien? Wat, wat kunnen we verwachten dan? Een, een Weer een aangrijpend spotje? Of, of, ja, tuurlijk. We, we, uh, we laten natuurlijk een televisiespot zien... waarin we eigenlijk... Uh, nou, misschien is het goed om te uh, vertellen dat we uh, deze keer hebben gekozen om tolerantie om te zetten in een product. En dat is bijzonder, dat doen we normaal nooit. En uh, hierdoor is het uh, mogelijk eigenlijk om iedereen een uh, dosis uh, tolerantie aan te bieden. En te laten zien hoeveel positieve effecten dit zal opleveren. Ja. Want dat is natuurlijk wel zo. Op het moment dat je toleranter bent naar uh, ja, iemand in je omgeving krijg je daar ook heel veel voor terug. En dat willen we eigenlijk iedereen laten, nou ja, laten voelen en laten meeleven. En vandaar ook de uh, slogan tolerantie, daar knapt ja. heel Nederland Ik ben erg benieuwd natuurlijk. Nou kun je ook met een ja. beetje een andere bril op zeggen. Jullie hebben 45 jaar allerlei dingen uitge uitgezonden. Het heeft ja. heel weinig effect gehad, uh, Marion. Nou, ja, dat zou je inderdaad altijd zo kunnen zeggen. Maar we doen wel heel veel verschillende onderwerpen. En we hebben echt niet uh, al uh, meerdere campagnes over tolerantie uh, gehad. Dus dit is weer een, een nieuw onderwerp. Ja. En uh, uh, wat wij belangrijk vinden als sieren... dat we altijd weer een, een, ja, toch een, een, een onderwerp wat, wat minder naar boven komt... om die weer echt naar voren te brengen. En uh, uiteindelijk te zorgen dat we, nou ja, er allemaal wel iets bewuster mee ja. omgaan. Uh, ik ja. heb een nieuwe bedacht voor jullie. Had ik in mijn inleiding gezegd. Uh, het, ja. het, het, het, het, het motto gedraag jezelf. Uh, zeg maar variant op doe eens even normaal man. Is dat niet ook eens eentje om uit te proberen... in plaats van uh, wees, wees tolerant? Ja, nou ja, dat, dat, dat zou kunnen. Dat vind ik ook eigenlijk wel een mooie slogan. Ja. Uh, we hebben, uh, hebben voor niets andere gekozen en we beseffen ons heel goed dat tolerantie natuurlijk een breed begrip is. Maar wat ik wel mooi vind aan, aan tolerantie is dat het um, nou ja, toch wel iets dieper gaat dan alleen maar gedraag jezelf. Het is letterlijk van, nou ja, leef jezelf even in, in iemand die anders denkt dan jij en reageer niet zo primair. Dat, je, dat, dat, nee, dat snap ook. ik. Maar weet je, waar, waar ik mee zit met jullie, met jullie slogan, is dat tolereren is feitelijk iets, iets, iets onder de mat vegen wat je eigenlijk niet goed vindt. Daar zit, dat zit in het woord tolerant. En dat, ja. dat bevalt mij niet zo. Oké, okay, nou dat, dat hebben wij niet zo gezien. Nee, niet naar uh, jullie toe eigenlijk hoor, maar meer in, okay. de, in de term zelf. En daarom heb ik mijn stelling, we zijn te tolerant, we zijn te Oké, okay, maar nu begrijp ik, sorry, ik, ik had even niet helemaal door wat je, wat je vroeg. Maar ik begrijp nu wat je bedoelt. Kijk, er zit natuurlijk altijd wel een grens aan tolerantie. Uh, daar waar jouw eigen vrijheid uh, in het geding komt... Uh, ja, dan houdt het natuurlijk wel op. Ja. Weet je, um, we gaan natuurlijk ook... Uh, tolerantie houdt ook, ook op als we intolerantie gaan tolereren. Nou, precies. En laten we eerlijk zijn. En tolerantie is natuurlijk ook echt wederkerig. Het is van twee kanten uit. Ja. Dus jij kan wel heel leuk en gezellig tolerant zijn, maar als je daar niks voor terugkrijgt, wordt het wel wat ingewikkeld. Nou, zo is het. Nou, we gaan er met Henk kroll over spreken zometeen, want die heeft heel veel te maken gehad met intolerantie ja. in zijn leven. Dus dat zal je ook begrijpen. Ik zou zeggen, ga terug naar de borrel, uh, Marion, want we hebben jou uh, al genoeg van je tijd gestolen, nu jullie 45 jaar bestaan. Marion Koband dankjewel. Zelf dus campagneleidster bij Sieren, de ideale stichting die veel spots maakt. En ik moet eerlijk zeggen, met een klein clubje mensen met weinig geld doen ze wel heel veel. Hebben ze een grote uitstraling en dat iedereen kent ze in feite. Dat is natuurlijk heel erg, heel erg goed. Bedankt Marion. We gaan zo dus naar Henk Krol. Nieuw Bakken, Tweede Kamerlid voor de partij 50+. Daar kunnen we ook mee feliciteren. Maar eerst mag u reageren. We zijn te tolerant, zeg ik, in tegenstelling tot uh, de, de spot van Sieren. Uh, 0800 1121 en u doet mee of via Twitter kan ook Jelle IJsselstein zegt, oneens tolerant moeten we zijn tegen over andere mensen en opvattingen niet tegen normafwijkend gedrag. Eerdmans, stichting We Smoke, zegt avondspits om met de deur in huis te vallen. De wietpas is het toppunt van intolerantie. En Dilemma zegt, we tolereren ook een kabinet dat ligt en draait... en dat niet opkomt voor de minder bedeelden. En R. van Dongen zegt op Twitter, oké, okay, ik heb het geprobeerd... maar na drie minuten tolerantie hou ik het niet meer vol met Joost. Nou, dat kan ook. Dat is allemaal goed om, om op Twitter te zetten. Pim van Poelgeest zegt, Eerdmans, ik ben het helemaal met je eens. Zero tolerance. Vindt u ook dat wij minder tolerant moeten zijn? U kunt meedoen in avondspits. Mevrouw Gila, goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben het eigenlijk wel met u eens, dat we inderdaad in veel opzichten veel te tolerant zijn. En bovendien vind ik dat het woord tolerant vaak veel te positief wordt geduid. Ik denk soms dat het meer laf is. Uh, hmm. Wij durven namelijk niet meer te zeggen, dit is goed en dit is slecht, dit willen we wel en dit willen we niet. We moeten van allerlei dingen goed vinden waar we in feite tegen zijn. Dat vind ik helemaal niet zo positief. Nee, nee dan slaan we door. Bovendien ja, bovendien, als je wil zien hoe tolerant de Nederlander is... moeten we eens even kijken hoe meneer Wilders behandeld wordt. Dan blijft er weinig van die tolerantie meer over. Oké. Okay. Mevrouw Gila, dank je zeer voor het reageren. Annemiek van Dril uit Amersfoort. Ja, hoi. Hallo. Um, ik vond het wel heel goed dat die mevrouw van Sieren... er op het laatst nog wat nuance aan gaf. En dat het uh, ook tweerichtingsverkeer moet zijn, zeg ja. maar, tolerantie. Want als dat niet zo is, dan is er één partij toch wel... Uh, uh, ja, dan wordt er gauw misbruik van gemaakt. Ik ben maar. het met een je eens. Ik heb die zelden... en ik denk, en ja. dat... En daar, sorry. Nee, nee, ga door. Ga door. En, en daar sluit jouw versie dan wel op, van als tolerantie één richtingsverkeer is. En als je jezelf dan ook nog een gezonde portie zelf behoudt, ontzegt, omwille van de tolerantie dan uh, ja, er wordt er op allerlei vlakken uh, over je heen gelopen, ja, zeg maar. dan gaan we knielen uh, de verkeerde kant op, zeg maar. Ja. Uh, dat ja. moeten we niet doen. Annemiek, mee eens, Dankjewel je wel. u kunt reageren. We zijn te tolerant in dit land. Meneer van Hazen uit Tijlingen komt binnen. Goedenavond. Ja, goedenavond, Joost. Ik vind dat er in Nederland vooral omgekeerde tolerantie is. Twee voorbeelden daarvan. De blanke autochtone moet tolerant zijn. Dat wil zeggen van het linksliberale establishment. Terwijl... Van veel allochtonen wordt geaccepteerd dat ze intolerant zijn. Er wordt te weinig opgetreden tegen allochtonen agressie. Het tweede voorbeeld, kijk naar de knoflooklanden in de Europese Unie en de eurocrisis. Er worden deals gemaakt met Griekenland, Spanje, met deze falende economie om hen te helpen. Mm. Waarbij, zich, waarbij zij zich blijkbaar niet aan de gemaakte afspraken hoeven te houden. Er wordt er tolerant gedaan, er wordt hier gepad en nat gehouden. Ze mogen toch weer extra steun krijgen en extra leningen, ook al voldoen ze niet aan de eisen. Ja. Terwijl volgens D66 en GroenLinks moeten het Nederland en Duitsland, et cetera, die moeten zich juist wel weer aan de afspraken houden in onze omgekeerde ja. wereld. Ze We kiezen dus inderdaad eenzijdige tolerantie, zeg je? Dat moet dat... Weer eenzijdig. En dan het dan raar dat er op een gegeven moment een PVV opkomt die dan op een wat. Nou, het, meneer verbaast meneer, mij niet. het heeft mij niet verbaasd, meneer Van Hazen. Dat, dat, dat is het ook. Bedankt voor je belletje. Na 081121 zijn wij inderdaad te tolerant naar bepaalde groep. Of vindt u dat in het algemeen? Of moeten we juist veel toleranter zijn? U doet mee met avondspits. Doe ook maar mee op Twitter, zou ik zeggen. U mag reageren met hashtag WNL of hashtag avondspits. Kan ook hashtag tolerant zijn. Sam doet dat. Die zegt, volgens mij worden we steeds intoleranter... omdat we ons bedreigd voelen en bang zijn... voor verlies van opgebouwde rechten. En Peter Klein zegt mij, Eerdmans met, met je eens. Niet erg als iedereen vredelievend en relaxed is, maar wel nu er een stel agressieve korte lontjes zijn binnengelaten. Eh, nou, veel, veel opmerkingen ook, moet ik zeggen, over de multiculturele samenleving. Daar, daar zit die spanning ook op van de tolerantie. Ik heb nu aan de lijn Henk Krol. Hij is 50 plus, Tweede Kamerlid. Goedenavond, Henk. Goedenavond, Joost. Henk, mag ik jou publiekelijk feliciteren met jouw mooie blauwe zetel? Nou, dat uh, stel ik zeer op prijs. Ik ben heel blij met die felicitatie. Dankjewel. Ja, het was, het, het was eigenlijk het wachten op hadden je de vorige keer aan de lijn voor de verkiezingen. Maar ik, ik vind het toch mooi die twee stoelen voor jullie. Hoe bevalt het tot nu toe het Kamerlidmaatschap, Henk? Heel hectisch, want als je nagaat, uh, ja, jij bent dus heb je er zelf mee te maken gehad, maar wij hadden echt een, een fractie die uh, nog helemaal niet bestond. We hebben ook nog geen medewerkers, daar beginnen we nu zo'n beetje aan. Ja, dan uh, heb je een hoop dingen te regelen, ik snap maar het. het is erg leuk. Het is leuk, echt heel erg leuk. Ik wil je meegeven, Henk, geniet van elk moment, want op een gegeven moment is het voorbij en denk je, oef, heb ik er nooit of echt <laughs> bij stilgestaan. Maar dat is uh, met de meeste dingen zo. Hou daar rekening mee. Overigens, je zit in de trein en je zit te bellen. Is dat tolerant, uh, Henk? Of is dat... Nee, daarom sta ik ook nu op het perron. Ik sta Kijk. gelukkig niet in de trein. Ja, nee, als we het daarover hebben, ja. dan zit ik, ik zit te luisteren no. naar jou onderweg. Ja. En dan denk ik, ja, ik begrijp de, de goede bedoelingen van Sieren, maar ik ben het volstrekt met jouw opmerkingen eens. Want ja, wat is intolerantie nou in Nederland? Heel vaak is dat uh, verschilligheid. We laten elkaar maar wat. Ja. En elkaar corrigeren, dat durven we bijna niet meer. En dat zou zo geweldig zijn. Als ik iemand tegenover me in de trein zie zitten... met zijn schoenen uh, op het bankje tegenover hem... Ja, dan, dan, dan vraag ik toch even af... kan ik daar nou iets van zeggen? En ja. dat is toch stom En wat doe je? Woorden? Ja, precies. Ja. ja, ik doe het wel. Je doet het maar wel. Het, feit, het feit dat ik erover nadenk... Nou. uitstappen in de trein. Ik weet niet of jij wel eens met de trein... Ja, zo, zo vaak als ik kan. Absoluut. Nou, uh, hoe vaak moet je daar niet terwijl je uitstapt, je door de mensen heen dringen omdat de mensen de trein al in willen? Ja. Voordat de mensen die erin zijn uitgestapt zijn, ja. dan denk ik, Sieren, laten we daar nou eens een keer sportjes ja. over maken. Dat we met z'n allen gewoon wat fatsoenlijker omgaan. Nou en, ja, of Henk... je het nou tolerantie noemt ja. of niet tolerantie noemt. Je ja, had de woorden uit mijn mond, Wat Mijn slogan zou zijn voor de nieuwe Sierencampagne. En Marion ging daar een beetje mee. Wees, of nee, wat zei ik nou? Gedraag jezelf. Dat zou een hele goede zijn. Nederlanders, gedraag jezelf. Uh, maar... Volgens mij moeten wij met z'n tweeën maar eens zo'n campagne op gaan zetten. Met of zonder Sieren. Ik denk dat Nederland er heel wat beter van wordt als we met z'n allen. Ja, gewoon wat schatsoenlijker zouden ja. zijn. Nee, maar de trein, je noemt het nou, dat is inderdaad weer zo'n bottleneck... als er eentje iemand hard op zit te bellen... je loopt altijd inderdaad zelf dan de coupé uit... terwijl degene die, die het veroorzaakt blijft zitten. Dat is nou precies het punt van de tolerantie. Jij hebt ook veel met homohaters mee uh, van doen gehad. Uh, dat, en nu met ouderen in feite. Vind je dat allemaal een parallel in jouw, eigenlijk jouw carrière... dat de intolerantie dat je daar tegen vecht? Nou ja, dat is iets wat mij natuurlijk altijd als kind al geboeid heeft... Als mensen in de verdrukking komen, dan vind ik dat je daarvoor op moet komen. Dat deed ik vroeger voor homoseksuelen. Nou, ik denk dat we in een aantal jaren verschrikkelijk veel bereikt hebben... Ik hoop dat ik in de toekomst dat ook voor ouderen kan doen. Want die hebben natuurlijk in verhouding het best van ons allemaal ingeleverd. En dat is toch de generatie Maar laten we nou maar heel eerlijk zeggen... het klinkt al bollig, maar het is echt waar, waar we met z'n allen velen aan te danken hebben. Ja, het is helemaal waar. Oké, okay, Henk, blijf nog luisteren als je wilt naar de show. Want je staat nog op het perron en als je instapt, dan merk je dat vanzelf. <lacht> Henk Krol hoort u dus vanuit, het, de, de, vanuit de trein bijna. Uh, u kunt meedoen 0800 21 bent u het met Henk Krol eens. We zijn eigenlijk te tolerant, we zijn doorgeschoten. Dan bent u het ook meteen met mij eens. Um, links en rechts op de roltrap wordt ook doorgegeven. Ook dat wordt nog wel eens door elkaar gehaald in Nederland. Jurriaan Kurperzoek zegt... de grens van tolerantie is wanneer de eigen vrijheid in het geding komt. Oftewel niet tegen mij gericht, dus niet mijn probleem. Henk Hogeweg zegt... wat jij niet wilt, dat jou geschikt, doet dat ook een ander niet. Het is een fantastisch slogan, uh, een mooi spreekwoord. Niels Boer zegt... in Nederland gaat het mis omdat we onze eigen belangen ondergeschikt maken... aan tolerantie en tolerantie is geven en nemen. Ja, ik vind nog steeds het punt van 94% van de Nederlanders... die zegt uh, zichzelf heel tolerant te vinden... Maar in ieder geval veel toleranter dan de buurman, dat zegt al wel heel veel. En Jan Bloem voelt aan, DNL volgens mij hebben een flexibele tolerantie nodig. We gaan naar de bellers toe, René van Wijngaarden, goedenavond, uit Rotterdam. Goedavond, René, reageer. Ja. ja, we leven dus in een maatschappij waar een zekere verharding in optreedt. Daar moet je dus als burger in mee. Doe je dat niet, dan word je in de maling genomen die dat wel doet. En daar pas ik voor. Ik wil wel tolerantie ombrengen, mits de zero voorstaat. En dat is niks. Heel goed René, ik vind het een duidelijk statement. Tineke Porschen uit voorhoud, goedenavond. Ja, goedenavond. Um, ik zal eerlijk zeggen Joost, ik ben het niet heel vaak met je eens. Maar uh, vanavond vond ik juist, dat zeker nu ook in dat gesprek met uh, Henk Rol zojuist, dat je de juiste nuance aanbrengt door te zeggen, je zou eigenlijk moeten zeggen, gedraag jezelf. Ja. Want weet je, als je je gedraagt... Dat impliceert al dat je gewoon echt actiever mee bezig bent. Terwijl tolerantie, ja, dat kan ook in je hoofd zitten. Zoals je zegt, gedraag tegen jezelf. Om die verrotte verhufterigheid die in Nederland op alle lagen... Ik werk op een grote school en daar heb ik op alle lagen te maken... met een bepaald soort hufterigheid waarvan yeah. ik echt denk, weet je... docenten die schoonmakers voorbij lopen zonder goedenavond te zeggen of wat ook. Kijk yeah. gewoon eens naar die ander, yeah. zeg gewoon goedenavond... Gedraag jezelf. Ik was vanmorgen zo blij toen ik hoorde van die directeur van FC Groningen die gewoon stelling durft te nemen en zegt, zijn jullie nou gek geworden? Je gaat mijn voetballers niet uitlopen, Schelden, dan kom ik gewoon het stadion niet meer in. Kijk, Weet je? Statements. We, we hebben statements. Alle... Ja. Ja, precies. En gedraag jezelf. Zeg goeiedag, zeg goeiemorgen, een glimlach. Zo moeilijk is het allemaal niet. Hoe krijgen we dat gedaan, Tineke? Want ik ben het volstrekt met je eens. Maar hoe krijgen we het voor elkaar? Ja, door gewoon voor te doen. Ja. Als je kinderen hebt, Joost, dan weet je, uh, of je nou kleine kinderen hebt of grote dingen, je opvoeden heeft geen enkele zin, oh, voordoen, dat heeft zin. Gewoon zelf ja. laten zien dat het anders kan. Ja. En ook, ik doe het in een winkel ook, als ik heel naar geholpen word, dan vraag ik aan iemand, goh, waarom doet hij nou zo onaardig tegen mij? Weet waarom? Je... Misschien Deze schrijven zich ja. maar ze realiseren zich wel. Hé, hey, er is iets geks gebeurd. Ja, het is zelf wel waar. waar, waar. Tielike Porsche, dankjewel. Uh, er gaan vele bellers binnenkomen nu. Ik vind het leuk. 0800-1121. We zijn te tolerant in Nederland. Naar aanleiding van de sierde campagne die vanavond start, heb ik aan de lijn. Uh, ik dacht dat ik hem aan de lijn kreeg, meneer Tij, Tij, Tij, Tijvik Kosgoen. Goedenavond. Hé, hey, goedenavond, uh, da uh, Joost. Dag Thijviek. Hoi. Hij, uh, ik ben aan het luisteren en ik moet eerlijk zeggen, ik ben het niet eens met je stelling. Ik uh, vind ook eerlijk gezegd dat die term als tolerant en integratie en dat soort zaken allemaal een beetje holle, de... aan het worden zijn. Uh, ik denk dat uh, heel veel zaken gewoon uh, nonsens is en uh, gedrag van mensen, daar moet je mensen gewoon op aanspreken. En zoals de vrouw hiervoor zegt, hè, zoals Gandhi ook zei, wees de verandering in de wereld die je wil zien. Yeah. Dus uh, geef jezelf gewoon een goede voorbeeld. Om dat gelijk op te hangen aan termen als tolerant en uh, noem maar wat, of integratie is zo'n... Uh, Want als je dat aan mensen vraagt, iedereen heeft een heel andere kijk en een heel ander stukje waarden en normen. Dus ook een heel ander stukje definitieinvulling van dat... Ja, dat, dat maar dat is dat termen. het probleem niet? Is dat nou net niet het probleem? Ja, misschien moet je dan man en paard noemen. en Dan moet je geen holle up gebruiken als dus uh, tolerant en integratie. Want wat is nou tolerant? Als nou, ik denk dat het een verkeerd woord is, omdat je iets suggereert van het is eigenlijk niet goed. Maar we doen net alsof het goed is, want dat, is, dat, dat tolereren we. We tolereren iets wat niet goed is. Dat is eigenlijk wat je doet met tolerant zijn. Ja, maar kijk, we hebben net heel wat mensen gehoord die het eens zijn met uw stelling. En ik weet zeker, als we met, met die mensen op de inhoud van het term tolerant gaan spreken, dan zul je zien dat we het waarschijnlijk met elkaar niet eens zijn. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat nou, zij, ja. dus, dus, dus waar hebben we het dan over? Nou ja, dan... Dus wel de ene vindt het tolerant als je hè, als je een goede dag tegen uw man zegt en de andere zegt, die vindt het tolerant wanneer jij je gelijk conformeert aan de waarden en normen die de persoon in deze zelf heeft. Nou... Dus wat is dan? Wat is tolerant dan weer? Dat, dat kan ik met je eens. Het gaat wel om je normaal, normaal te gedragen, denk ik. Dat, dat iedereen dat voorstaat. En dan zeg ik een tolerante campagne van Sier die zegt: we gaan met z'n allen nog toleranter worden. Ik weet niet of dat nou de goede weg is. Nou, daar heb je misschien een punt. Maar aan de andere kant, zoals je nu zegt, van joh, wat, door, door normaal te doen of gewoon goed of normaal te gedragen. Ook dat is dus per het individu anders. Is zo. je dankjewel. We gaan door naar meneer Drijfhout uit Oldenkerk. Ja, goedenavond. Nou, ik ben het niet met de stelling eens. Ik vind, uh, ik vind het een goede eigenschap. Ik vind het een hele goede eigenschap. De mensen ergeren zich te gauw en, en, en agressief. Laten we elkaar toch in vrijheid. Laten we in vrijheid leven in plaats van je ergeren aan de buurman. Of als iemand met de voeten op een stoel zit in de trein. Laat hem toch. Dat hoeft, dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. U zegt steeds... ja. Dat omdat iemand anders iets verkeerd doet of iets is verkeerd, hmm. dat hoeft helemaal niet. Nou, ik vind ja, iemand toch... met zijn vieze voeten op de bank in de trein vind ik verkeerd. En? hè? Huh? Ja, ja, ja, je dat, kunt je zeggen, ik dra dra draai mijn hoofd weg, maar eigenlijk is het niet goed. Huh? Maar de mensen ergeren zich te gauw. Oké. Okay. Ik... Tolerant vind ik mild zijn. Laat toch een beetje mild zijn. Dus ik vind het goed dat het dus beter nou, wordt. Ben je, dan ben je het niet met me eens en wel met Sieren. Dankjewel, Drijfhout. Meneer Drijfhout, zeg ik bij. We zijn door, door deze tolerante discussie heen, moet ik u zeggen. Ik zie nog tweets. Bijvoorbeeld die van Tom Lomman. Die zegt: Tom klus, tolerant. Daar heeft Leen Jongewaard een heel fraai nummer over gezongen. Zoek maar even op, Joost. Nou, daar hou ik zeker van, Leen Jongewaard. Dus dat uh, wil ik nog wel even nazoeken. Henk Krol, bedank ik. Die is ondertussen in de trein gestapt. En houdt dus op met bellen. Ook dat is zeer tolerant. Misschien, Henk, als je nog luistert, moeten wij de fatsoenspolitie gaan oprichten. Net als de mode politie op televisie, dat je gewoon een cameraatje meeneemt... hoe mensen zich gedragen en ze daarmee laten confronteren. Van zo gedraag jij in het openbaar. Dat zou misschien nog wel eens kunnen helpen, die confrontatie. Ik vond het leuk om met u te discussiëren hierover. Eh, we zijn er doorheen. Eh, er zijn nog tweets te lezen op twitter.com hashtag WNL of hashtag avondspits hashtag tolerant. Straks Kunststoffen met schrijver Oek de Jong. En eh, morgenochtend vanaf 7 uur is WNL terug te zien... Maar dan op televisie op Nederland 1 met Vandaag de Dag. Bij Eva aan de desk, even Jinek, wel te staan... zit een Charles Groenhuizen over de komende verkiezingen in de VS. De presidentsverkiezingen. En ook Peter Reumer is bij haar te gast. En hij heeft een boek geschreven over zijn vader Piet Reumer. En dat is wakker worden met een goed gevoel, zou ik dus zeggen. Dat dus morgenochtend om 7 uur op Nederland 1. Morgenavond weer een hele nieuwe avondspits. Dan gaan we het hebben over Dierendag. U hoort mijn stelling. Ik ga zeggen dat dierenwinkels moeten stoppen met dierenverkopen. Dat wordt de stelling van morgen, Dierendag, 4 oktober. We zijn terug met Avondspits, dan om half zeven. Hier op Radio -Wing. Vrijdagavond van zeven tot acht. Mangiare. Met twee sterrenchef en rock'n'roll kok Ron Blauw. De beste kaas u uit een pakje. En op bezoek bij een van de populairste thuiskoks van Nederland. Tante Jet in Oegstgeest. Luister naar Mangiare.